Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dan net wel met het NOS journaal. In België zijn vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Om 3 uur gingen de stemlokalen dicht. Aan het begin van de avond moet er een goed beeld zijn van de uitslag. In de peilingen ging in Vlaanderen de Nieuw-Vlaamse Alliantie-NVA van Bart de Wever aan kop. Zijn partij wil dat Vlaanderen op den duur een zelfstandige republiek wordt. In Wallonië wordt de Parti Socialist van Elio Di Rupo waarschijnlijk de grootste. In Frans-Polynesië zijn duizenden vakantiegangers gestrand door een algemene staking. De meeste toeristen die getroffen zijn zaten op het eiland Tahiti. Volgens de vakbonden gingen er de afgelopen twee jaar 9000 banen verloren, staat de economie op instorten en leven intussen meer dan 70.000 inwoners onder de armoedegrens. Sinds 2004 heeft Frans-Polynesië meer zelfstandigheid, maar het is nog steeds onderdeel van Frankrijk. Zwitserland en Libië gaan de diplomatieke betrekkingen verbeteren. De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken ondertekende daartoe een akkoord in Tripoli. En als gevolg van het akkoord komt de Zwitserse zakenman Max Guldi vandaag vrij. Hij werd samen met een andere Zwitser twee jaar geleden in Libië aangehouden... als wraak voor de arrestatie van een zoon van de Libische leider Gaddafi in Zwitserland. Die had daar twee kamermeisjes mishandeld. In heel zijn een dronken man van rond de veertig, zijn zoon van veertien en een vriendje van vijftien opgepakt tijdens het stappen. De man zou iemand een kopstoot hebben gegeven. De politie wilde de man arresteren, maar die kreeg plotseling hulp van de twee jongens. De politie gebruikte pepperspray en de drie zitten nu vast. Tennisser Robin Hazen is in de eerste ronde van de Unicef Open, het grastoernooi van Rosmalen, uitgeschakeld. Hij verloor met 7, 5 en 7, 6 van de Duitser Simon Greul. In groep C van het WK Voetbal heeft Slovenië met 1-0 gewonnen van Algerije. Vandaag zijn in groep D nog de wedstrijden Servië-Ghana en Duitsland-Australië. Het weer bewolkt en droog. Morgenmiddag meer opklaringen, maar ook een lokale buit. Het wordt ongeveer 20 graden morgen. En namorgen wordt het zonniger. Dit was het. NOM.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 Dus vier.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 dance.nl www.tio108.nl With hip hop mix up with up, uh, with uh, so yes, yes, y'all. Yo. You know, we never stop, we never rest, y'all. The black abuse and keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. Do poppin' Bobby Bobby in the on the bay. We got we got tab magnification, tab magnified like every day. Uh, yes yes y'all, you know we never stop, we never rest y'all. The black music keep it funky fresh y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say so, yeah.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 Uh, maar er zijn, uh, zoals Rachel uh, Maliputi, die heeft uh, ook heel veel uh, balletten gemaakt. En Remy van Loon ook. Ja. Rachel is nu uh, gediplomeerd streetdance uh, uh, uh, teacher. Ja. Dus die heeft ze pas uh, ook gehaald. Dus die kan alle kanten nu op, hiphop en noem op. Maar uh, qua show pas ik het wel bij elkaar, dan zet ik het in elkaar. Want ja. dit kan erbij, dat kan eraf, dit moet erbij, dit gaat eraf. Dus uh, dat het echt een...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 Nee, het is heel hard heel ja, zware is opleiding. Is he? vaar, maar er zijn er wel meer. Die. Er is nu een docent bij het uh, bij het zij, ja. uh, zij, was ook vroeger bij mij. En ze is nu oh. docent van het constructorum. Die zal ja. die we opleiding gaan doen. Maar zij heeft het oh. wel. En er zijn er ook twee die uh, van uh, uh, bij uh, Lucia Martens auditie uh, hebben gedaan. Ja. En uh, die gaan in de voorbereiding. Mm. Uh, show, dance musical. Ja. Volgend jaar. Dus dat is uh, uh, Heaven en uh, Robin.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 Als docent zeker. En ook ze, alles ze denkt mee. En perfect. Ja, ja. We dat is heel Wat is er nog meer belangrijk? In die nou, weet je wat ik wel heel, heel leuk vind? Ja? Dat, dat ben ja, ik altijd vergeten. Rachel is 25 jaar bij mij op, op de dansschool. Mm, mm. En ik ben 25 jaar, dus het is dubbelfeest. Ja, 25 leuk. jaar hier in Zandvoort. <laughs> en we gaan het vieren natuurlijk in, ja. uh, in Velsen ja. met de Black and White Party. Mm.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 Ja. Het zijn uh, uh, ook leuk vinden. Uh, Op scholen ben ik gevraagd om les te geven. Oh, en het zijn ja. Ja. kinderen ook coachen en dat soort dingen vind ik heel erg ja. leuk om te doen. En uh, ik heb ook uh, met films, figureren heb ik ook gedaan. Okay. Maar bij, de laatste, ja. bij de eerste film was kom, komt een vrouw bij de dokter. Oké, oh, nou. Ja, en nu bij ja. deze ja. nieuwe film, Loft.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 Want ik heb hem oh, wel gezien, maar ik weet even niet zo. Ik, ik zat er in, in, nou, nee, nee, nee, nou, je ziet alleen een schim van nu ervoor, voor, meer niet. Dat is wel spannend. <laughs> maar heel leuk, nee, het was gewoon leuk ja. om, om te doen. Prachtig concert ook gezien. Uh, okay. uh, in het concertgebouw. Ja, moesten die wij, en, die opname, gezien. dan ja. zit zij daar op die trap. En nou, je zag mij een schim, maar alleen ik weet het, jij niet. Niemand ziet <laughs> En het is maar ook het is niet het is de bedoeling. mooi om dat te ja. kunnen doen, natuurlijk. Maar het is ook niet de bedoeling. Ik bedoel, een film zonder figuratie is natuurlijk een dooie film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 En films kijken. Ja. Mijn man is ook een liefhebber van films. En die Ja, en dat het is ook. wel mooi. Heerlijk om te dan ziet hij ook nog eens naast alle optredens. Precies, en maar <laughs> de laatste tijd heeft hij mij helemaal niet gezien. Maar ja. goed, ah, dat, dat mag best na 30 jaar. <coughs> dus het is dan, leuker heb je Is ook wat meer tijd voor je man. Dan. Ja, ja. Nou, nou, maar ja, ja goed. Ik horen. denk niet dat hij me elke dag omheen <laughs> zou willen hebben gelopen. Want hij is zo gewend dat ik er niet ben. En ja. dan die uren ja. dat we zijn, is gewoon leuk. Nou, dat is ja, toch de toch.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 Muziek ja, hebben zo, ook. Is ook al ja, ja. Uh, ja, dus ze leren ook andere dingen. Uh, uh, uh, ja, andere dingen leren ze mee met, uh, met dans. Ja. Een beetje. Zelfvertrouwen vind ik het belangrijkste. Het is mm. voor de middelbare school heel belangrijk. Als ja. je zelfvertrouwen overkomt, dan uh, mm. is het niet pesten, hè? Ja, dat scheelt ook. Ja, dat scheelt En ja. al die meiden die bij mij op de middelbare school zitten, uh -huh. maken altijd een goede chore choreografie voor die scholen. Oh, zo werkt het ook Of ze winnen, ze winnen altijd ja. of ze vragen hun altijd. Ja. Altijd. Dus dat vind ik heel leuk. Ja. ja. Dus de ontwikkeling loopt toch verder. Uh, ja. Nou, dat is wel mooi om te horen. Ja, dus dat is heel gaaf. Ja. Ja. Maar zij staan nu op mij ja, te wachten. en ik En we het, moeten uh, ik, ik een dansje ja, haar studeren. Nou, leuk om te weten. Heel hartelijk dank voor het interview. Ik en hoop het succes. het Dank je wel. Graag ja. een andere keer. Ja, nee, dank je wel. Shhh. Solo escucha. Son las 5 de la mañana. Y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnium es mi castigo. Tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas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 audition and if I didn't love you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 People come in. I'm blind but Van de We luisteren naar de stemmen die aan de eilanden gaan in het water van de zee.